Alhamdulillahi rabbil alameen, Allahumma sallallahu wa wa wa Vandaag gaan we het behandelen over de plek waar de ma'moom moet staan, of het nou een man is of een vrouw en andere zaken met betrekking tot de plek waar de imam of de ma'moom moet staan. إمام الشاذلي رحمه الله هذا فصل الأفضل أن يقف الرجل الوحيد عن يمين الإمام. هتشرح بيتة فصل أن أصل أن أيمن إيش؟ أنّه يقف على En hij zegt een man, maar dit gaat ook voor een jongen die geen puber is, maar hij begrijpt wel dat gebed hem dichter bij Allah brengt en dat het een goede daad is. Die kan staan aan je rechterkant. Als je als man zijnde gaat bidden, hij kan aan je rechterkant staan. Maar als hij dat niet begrijpt, kleuter, hij weet niet dat het goed is. Dat soort dingen begrijpt hij gewoon. Wat je hem vertelt, zegt hij ja, zal dan. Ja, omdat hij, mee hij maakt geen onderscheid. Die hoeft niet per se aan je rechter kan staan, hij kan staan waar hij wil, als je mee wil bidden. Dus een man, en gelijk aan hem is een jongen, een kind, of het nou jong of een jongen of meisje is, die begrijpt dat uh, bidden een goede daad is, dat hij hem dichter bij Allah brengt uh, en zo. Dan hoort hij aan de rechterkant te staan van de imam. En het is mijn doel. Dat de ma'amum iets naar achter loopt. Dus hij, dat de imam iets voor de ma'amum staat. Ook al is dat maar een, een korte lengte. Als de imam maar voor staat. Dus als je als imam zijnde bent. Je gaat bidden en een persoon bidt aan je rechterkant, dan hoor je iets voor hem te staan. Want het is makro om gelijk aan hem te staan of voor hem te staan. Ook al is het maar een klein beetje, gelijk aan hem is al makro. Dus het is een doel om iets naar achter te staan als je naast de e-mail bidt. En hij zegt, de bron hiervoor is wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gedaan bij Ibn Abdu'l. De profeet ging Qiyam alayl bidden en toen ging Ibn Abdu'l hij was nog een kind, hij ging aan zijn linkerkant staan. En toen heeft de profeet hem bij zijn oren gepakt en heeft hij hem naar de rechterkant gebracht. Op een zachte manier. Mendoob is aangeraden en Mendoob betekent, valt onder, sunnah valt onder een mustahab. Maar als hij mijn doof zegt, dan betekent het dat het aangeraden is. Dus, moest te hebben. Oké, okay, dus dit geldt voor als er één iemand dit. En het is een man. Ja? Wacht even, wat heb ik nou gezegd? Het is een man of een jongen? Net heb ik gezegd of het een jongen is of een meisje, maakt niet uit. Het klopt niet, ik heb hem uh, versproken. Een man of een jongen, en die jongen die begrijpt dat het gebed hem dichter bij Allah brengt, dan hoort hij aan de rechterkant van de imam te staan. Een vrouw en een meisje gaan we later behandelen, die bidt achter de imam. Dus een man of een jongen, die hoort aan de rechterkant van de imam te staan, dat is de beste plek, en hij hoort iets naar achter te staan, niet Gelijk aan de imam of voor hem. Oké, okay, als er twee mannen bidden, dan horen zij achter hem te bidden. Dus als er meer dan één is, dan horen ze achter de imam te bidden. En als er één vrouw is, dus er is een imam en een vrouw. Zegt de Dan bidt zij altijd achter de imam. Ze bidt niet aan zijn linkerkant of rechterkant. Ze bidt achter hem. Als de imam bidt en twee mannen achter hem in een rij. En een vrouw die wilt aansluiten, Dan bidt zij achter de, achter de rij. Achter de twee mannen. En als er één, één imam is. Nee, als, er, als de imam er is en één man naast hem en de vrouw wilt aansluiten dan bidt zij achter de imam maar de linkerkant van haar dus haar, haar lichaam verticaal uh, in, in de midden verticaal haar linkerkant is naar de imam en haar rechterkant naar de man naast de imam de dus je moet niet helemaal recht achter de imam staan maar de helft achter de imam en de helft achter de andere man Hij zegt, uh, het gebed van de Ma'am als hij voor de imam bidt, is geldig, maar het is makro. Dat hebben we net gezegd. Het is makro als je als ma'moom voor de imam gaat staan. Tijdens het gebed. En als je gelijk met hem staat, is het ook makro. Je moet iets naar achteren bidden. En deze Karaha, die, deze, dit oordeel van Karaha, is alleen als er geen uh, nood is. En nood betekent als de moskee bijvoorbeeld druk is. Of dat is de enige reine plek waar je kan bidden. Dan is er niks aan de hand. Dan is het niet makro. En, en in beide gevallen is het gebed geldig. Hij zegt, en het gebed is toegestaan voor de mamoon. Als hij achter de rij bidt. Dus we hebben een imam en een rij van vijf mannen. En er komt een, uh, een persoon. En die, die, die gaat achter de rij bidden. Bijvoorbeeld de rij is vol. Hij past niet meer tussen. En hij gaat achter de rij bidden. Alleen Hij bidt alleen. Dan is zijn gebed geldig en het is toegestaan. Dus als het, als het druk is, de, de rij voor hem is druk, hij kan er niet tussen. En hij bidt alleen, dan is hij bij en geldig. En hij krijgt beloning van de jamaa, als hij de laatste rak'ah redt. En hij krijgt de beloning van de rij. Als je in de rij bidt, krijg je beloning. Bijvoorbeeld als je aan de rechterkant van de rij bidt, krijg je een bepaalde beloning. En als je in de eerste rij bidt, krijg je ook een bepaalde beloning. Maar, als hij achter de rij gaat staan, bidden, en er nog een plek is in de rij voor hem, dan is dat gebedscheldig. Maar het is makro wat hij doet. En hij krijgt de beloning van Jemma, hij krijgt hij... Maar de beloning van de rij krijgt hij niet. Omdat hij niet in de rij is gaan staan terwijl hij dat kon. Hij zegt: Het is makkelijk om uh, onderscheid te maken of te wreken, dus meerdere rijen te creëren. Bijvoorbeeld zonder dat er noodzaak is. Bijvoorbeeld de eerste rij is nog niet helemaal af en dan komt iemand die gaat achter bidden en dan komt de volgende die sluit bij hem aan in plaats dat hij aansluit bij de rij voor hem. En zo ontstaan, ontstaan een meerdere onvolkomen rijen en dat is Macro. Hij zegt daarna en het is toegestaan voor de Ma'moem op een hogere plaats te bidden dan de imam. Ook al is dat een hele hoge plaats. En dit gaat niet voor Jumu'ah. Shazili en al-Adi uh, al-Azhari, rahimahumullah, hebben dit niet genoemd. Maar in Khalil is het wel genoemd. Als, het een hoge, uh, als je Ma'moon bent en je gaat op een hoge plek bidden. Bijvoorbeeld het dak van de moskee. In Jumu'ah heeft het een hele andere orde. dan. Buiten Jumu'ah. Buiten Jumu'ah is toegestaan. Ook al een beetje op het dak en de imam is beneden aan het bidden. Zolang je uh, zijn daden of uitspraken kan volgen of die van diegene die hem volgen. Maar als je hij, als hij het moeilijk in de gaten kan houden en de imam kan volgen dan is het makro. En als je het helemaal niet kan volgen dan is het haram en je gebed is ongeldig En er is een uitzondering hierop. We hebben gezegd, als je boven de imam gaat bidden, buiten de Jumu'ah, dan is het toegestaan. Behalve als je dit doet met arrogantie. Dan is jouw gebed ongeldig. Want arrogantie is in strijd met de essentie van het gebed. En dat is dat je nederig gedraagt tegenover Allah en dat je je onderwerpt aan Allah. Maar als jij hoogmoedig op een hoge plaats gaat bidden, dan is dat dan verbrek je de hele essentie van het gebed. En daardoor is je gebed ongeldig. Hij zegt dan, het is niet toegestaan voor de imam om op een hogere plek te bidden dan zijn volgers. Dus de ma'amun. Ma'amunmin die achter hem bidden. En dit geldt voor diegenen die bidden in een andere plek dan een schip. Als je in een schip bidt, dan is het niet makro. En nee, dan is het niet Haram. Dan is het niet Haram. Een schip is anders, want een schip meestal heb je niet genoeg ruimte. In een schip is het alleen makro, het is niet haram. Uh, als het in een andere plek is dan een schip, bijvoorbeeld uh, moskee of thuis of uh, ergens buiten, en diegene gaat, de imam gaat op een hogere plek bidden dan de Ma'moem, Dus als de imam op een hogere plek gaat bidden, ja, dan zijn volgers, en het gebeurt niet in een schip, en het is niet heel hoog, en heel hoog, heeft hij gezegd shibber. Sibel is de lengte van vijf vingers, en dat is ongeveer uh, de 8,8 centimeter shibber. En in Ghalil hebben ze gezegd, niet langer dan Shibber of Dira. Dira is je arm, tot en met je elleboog. En dat is 53 centimeter. Dus het moet niet langer zijn dan 53 centimeter. Dus uh, we berekenen de lengte, dat het te lang is, als het langer is dan 53 centimeter. Dus als je bidt, als de imam op een hogere plek bidt, en het is niet een schip en de lengte is niet lang, langer dan 53 centimeter. En zijn intentie is niet, of zijn daden duidelijk niet, op hoogmoed. Dat hij het doet uit hoogmoed. Dan is zijn gebed, zeg bijvoorbeeld, als hij daar gaat staan om te laten zien hoe je moet bidden. Om de mensen te leren bidden. Hij zegt, als het met de reden is om te bidden... Ook al is het langer dan 53 centimeter. Zoals de profeet sallallahu alayhi wa heeft gebeden op de minbar. Of je, gaat, je bent eerst alleen. En je gaat op een hele hoge plaats bidden. En dan komt iemand aansluiten. En die gaat lager dan jou staan. Bijvoorbeeld twee mensen die gaan lager dan jou staan. Jouw intentie was niet om als imam hoog te gaan bidden. Maar... Je wist er niks van. Zij zijn later, achteraf, zijn ze komen aansluiten. Dan uh, geldt er een andere weg. Dus als het niet langer is dan 53 centimeter, en de reden daarvoor is niet om te leren. Of je bent alleen en later is dus iemand komen aansluiten en er is geen sprake van hoogmoed, dan is je gebed geldig. Maar als het meer is dan die schippen of diera, meer dan 53 centimeter. Of je doet het uit hoogmoed, dan is je gebed ongeldig als die imam op een hoog plek gaat bidden, ja, dan gaat hij op een hoog plek bidden, uit hoogmoed. Dat zie je aan zijn daden, hoe hij daar gaat staan, boven, alsof hij, eh, en niet met de reden om te leren. Zoals de profeet op minbar heeft gebeden, om de mensen te laten zien hoe zij hoort te bidden, Sallallahu alayhi wa sallam. Dan, als het uit moet is, dat het uit op hoog moet, dan is het gebed ongeldig. Of, als het langer is, dan zeraar, 53 centimeter. En niet met de bedoeling om te leren, dan is het gebed ongeldig, want het is te hoog. En, de... Als je bidt, je bidt, bid, en... Uh, een imam bidt met één persoon aan zijn rechterkant. En hij komt aansluiten in het gebed. Dit heeft hij niet erbij genoemd, maar is wel belangrijk. Hij komt aansluiten bij het gebed. Voor vrouwen bijvoorbeeld. Uh, die imam is aan te bidden. En er zijn, de rij is vol, je kan niet aansluiten. Normaal zou je alleen mogen staan bidden. Ja. Dus daar is niks mee. Maar als jij komt als man zijnde. Je wilt aansluiten bij een imam. En naast hem bidt er één persoon. Dan ga je gewoon achter die imam bidden. En diegene die aan de rechterkant van die imam bidt. Die hoort naar achteren te stappen. Uit zichzelf. Want je mag hem niet trekken. Het is makro om hem te trekken. Van, kom naar achteren. En diegene die getrokken wordt. Die mag ook niet uh, luisteren. Dus hij, hij mag, als hij hem trekt, dan moet hij niet naar achteren komen. Hij moet gewoon uit zichzelf naar achteren. Vaak doen mensen dat. Als jij een rij zit en hij, hij komt, en hij, hij, hij heeft geen plek. En hij kan gewoon alleen daar staan. Ja, hij kan daar alleen staan. Dan trekt hij iemand uit de, uit de rij. Of dit een mezheb is van, in, het is niet van een merke mezheb, misschien een andere mezheb. Maar de mensen die het doen, doen het niet, meestal uit, omdat ze een mezheb volgens maar eigenlijk is die het. Dan mag je hem niet, als hij trekt, van kom naar achteren, dat je mee naar achter gaat. Als hij alleen bidt, en draait voor, ja, dan is het toegestaan, zelfs dat is toegestaan. Maar als jij met een imam bidt, en hij komt, en je ziet hem... En hij trekt je, dan ga je niet naar achteren, maar je wacht tot hij vanzelf achter die imam gaat staan. En dan loop jij naar achteren. Dat is wat Imam Ali heeft gezegd in zijn uitleg op Khali Dit was het leed voor vandaag. het is een hele korte paragraaf.